Een aardbeving bij Ermelo George Bush, lid van de PLO. De zangeres naar Mexico, ze gaan hun gang maar, ik zeg: Oh. Norali, Norali. Elke dag een keer of drie. Norali, Norali. Elke keer als ik je zie. Norali, Norali. Verder kijken hoef ik niet. Er is voor mij geen ander. Ik zou niet weten wie. Norali, Norali. Gorilla-acties bij Breda, of lid van Mafia. De paus ontdekt Amerika. Ze gaan hun gang. Maar ik zeg aan. Norali, Norali. Elke dag een keer of drie, Noralie, Noralie, elke keer als ik je zie, Noralie, Noralie, verder kijken hoef ik niet, er is voor mij geen andere, ik zou niet weten wie, Noralie, Noralie. De wijnberg en de boterplas. De aardprijs van het oliegas. En onbereikbaar achterglas. Als ik die stomme weerman was. o oh, Noorali. Noorali. Elke dag een keer of drie. Noorali. Noorali. Elke keer als ik je zie. Noorali. Noralie verder kijken hoef ik niet. Er is voor mij geen andere, er is voor mij geen leukere, er is voor mij geen lievere. Ik zou niet weten wie. Noralie. Nouralie.